Straks meer. 4 FM. Midski nu... met het NOS-journaal. De Monstrans die vanmiddag is gestolen uit het museum Catherine Convent in Utrecht... heeft een verzekerde waarde van 250.000 euro. Hij is eigendom van de parochie van de Heilige Drie-eenheid uit Amsterdam. Het Catherine Convent had het topstuk in Bruikleen. Een Monstrans is een versierd voorwerp waarin een hostie wordt getoond... De gestolen zilveren monstrans komt uit de 18e eeuw en is versierd met diamanten. Hij stond in een vitrine in de schatkamer van het museum. In Amsterdam is een run ontstaan op hotelkamers in het centrum voor 29 en 30 april. Als daar de troonswisseling plaatsvindt, bij een aantal hotels is geen kamer meer te krijgen. Ook is bekend geworden dat de Utrechtse vrijmarkt doorgaat. De markt is op 30 april een vast onderdeel van de festiviteiten in de stad.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 Linda werd zes jaar geleden opgenomen bij De Hoop. Ze worstelde vanaf haar jeugd met depressies... en probeerde die te dempen door te blowen. Linda, van harte welkom. Uh, dat hoor je niet veel, dat iemand als kind al depressief is. Kun je vertellen hoe dat was? Ja, dat wist ik zelf ook niet dat ik dat was. Dat weet ik uh, ook pas sinds een paar jaar. Mm -hmm. Ja, hoe dat was. Ik uh, had ontzettend veel angst. Ik zag leven echt niet zitten. De toekomst was echt uh, naar. Ik sliep slecht. Ehm... Um... Ja, slaapproblemen inderdaad, altijd veel zagrijnig. Ik speelde wel gewoon met uh, kinderen. Ik was mm -hmm. gewoon in die zin ook gewoon kind, maar ja. wel uh, heftige emoties inderdaad. En hoe oud was je toen toen dat begon dan? Ja, eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Oké, okay, dat is echt vanaf heel jong. Ja, en mijn moeder is ook wel uh, naar de huisarts geweest van buik altijd buikpijn, buikpijn, buikpijn. Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan er zo direct over doorpraten, naar de muziek. Could you believe... Je vertelde net al dat je als heel klein kind... dat je je eigenlijk al depressief voelde... dat je somber was. Hoe ging, dat, hoe ging dat dan verder met jou? Ja, je weet zelf niet wat je hebt. Ik kon alleen maar buikpijn aangeven. Mm -hmm. En... Uh... Ja, ik, ja, slecht slaap. Nou ja, daar doe je ook niet zoveel aan. Nee. Behalve uh, af en toe een borreltje kreeg ik ervan... mijn moeder om te slapen. Een borreltje, echt als klein kind. Ja, uh... maar als ouder ben je ook helemaal radeloos van uh, je kind slaapt maar niet. Dat, dat, ja, en ik, ik weet, toen zat ik op de kleuterschool dat ik echt dacht van ja, waarom ga ik niet dood als ik mijn adem inhoud of uh, dat soort. Echt uh, gewoon op de kleuterschool. Ja ik, ja, ik was echt, ik kan me ook uh, bijzonder veel herinneren hoor, van van de kleuterschool en ja. voor die tijd. Terwijl de meeste, kind, de meeste mensen daar absoluut geen herinneringen aan hebben of heel weinig? Nee, nee. Dat, uh, het schijnt niet normaal te zijn, maar het schijnt wel te kunnen. Oké. Okay. En um, voor de rest, hoe, hoe gingen je ouders ermee om? Want je zei al nou, dat je dan af en toe een borreltje kreeg. Hoe had je het überhaupt naar je zin thuis? Mm, ja... Uh, de, ik, ik denk... Ja, mijn ouders wisten het ook niet. En mijn mm -hmm. moeder zei ook van... Ja, praten gewoon helemaal niet als kind. Nee. Ik, uh, ik zei nooit wat. Ja, maar ja, je weet gewoon niet wat je voelt ook als kind. Je nee. denkt alleen maar angst. Ja, je weet gewoon niet eens... Ik weet niet het wel. woord angst ken je niet eens. Nee. En uh, ik ben bang dat... Ja, ik kon daar geen reden voor geven. En mijn vader, die omdat ik gewoon heel best wel zagrijnig was en een enorm ochtendhumeur had. Mijn vader probeerde dat wel uh, uit. Ik mm -hmm. werd echt pesten. Ja, je moet maar ergens tegen kunnen. Hij ja. probeerde je een uh, beetje hard te maken voor de wereld. Ja, ja, dat was echt van ja, Lin, als jij zo'n kort lontje hebt, dan ga je het later heel moeilijk krijgen in het leven. Terwijl ja, achteraf gezien weet ik, weet ik nu van ja, waar kwam dat vandaan? Dus dat is wel een beetje zuur. Nou ja, um, ja, maar mijn... maar hij, probeerde je uit, hij probeerde jou uit en hoe reageerde jij dan? Ja, razernij. Echt. Uh, ja, het was, het was gewoon buiten proporties woede wat mm -hmm. ik daarbij kreeg. En uh, huilen en gewoon uh, inderdaad, ik denk voor een volwassene overdreven reageren. Ja, dat namen ze ook niet serieus, want doe toch normaal? Want, uh, wat, uh, meestal werd ik dan naar boven gestuurd omdat ja. ik zo buiten proporties reageerde. Mm. Maar had je ook nog broers of zussen? Ik heb een uh, oudere broer en een jonge zusje. Ja. En uh, ja, die, die deden wel eens mee met mijn vader. Of, uh, ja, ik, ik, Met mijn broer had ik goed contact. Met mijn zusje, dat was uh, ja, toch zusjes pesten elkaar. En uh, mm -hmm. ja, ik, ik flipte van alles eigenlijk. Ja, dus je kwam eigenlijk nergens tegen? Nee, een kort lontje ja. ja. En uh, je, je broer en je zus die hadden niet dezelfde problemen die jij had? Of? Nee, totaal niet. Nee. Dat is echt alleen jij. Ja. Het is ook... Uh, mijn, mijn beide oma's hadden allebei last van depressiviteit. Dus het kan prima dat ik dat ook uh, heb overgepikt. Ja. En vroeg geboren en allemaal dingen bij elkaar. Wat uh, gewoon een mix ervoor is. Ja. Waardoor je er gevoelig voor was. Ja, dat sowieso kwam. wel een gevoelig kind uh, was ik zeker wel. Ja. Mm -hmm. Als er enge verhalen op tv waren, dan durfde ik twee weken niet meer naar buiten of naar buiten te spelen. Dat, gewoon, uh, dat bleef zo hangen. Ja, dus alles kwam heel erg ja, bij je binnen. Absoluut. En op een gegeven moment heb je toen blow ontdekt om daar eigenlijk een beetje mee om te kunnen gaan. Ja, ja ik vond het leven gewoon echt niet leuk. En ik uh, had wel door dat drugs kennelijk wel uh, leuk was. Alcohol mm -hmm. ook. Of tenminste wat je dan uh, om je heen te horen krijgt. En dat ben je gaan gebruiken. Ja, ik okay. kon niet wachten. Ik dacht, uh, ja. Goed, nou wij gaan wel heel, heel even wachten om te horen van hoe het dan was. Uh, we gaan verder praten naar de muziek. We gaan eerst luisteren naar I Am Found in You. Linda, uh, we hadden het er net over uh, dat je op een gegeven moment ging uh, blowen. En hoe oud was je toen? Mm, de eerste keer dat ik blowde was 15. Ja, je dus dat zei je... valt nog best mee. Oh Ja, <clears throat> ja oké. Okay. Vijftien uh, is nog best wel jong en je zei van ik kon niet wachten. Want waarom kon je niet wachten? Um, waarom was je zo nieuwsgierig? Ja, ik, ik wist, dat ja, het zou iets vrolijks brengen of zo. Ik ja. zie wat alcohol doet met mensen of. Uh, ik had niet door dat daar problemen van konden komen. Het gekke is dat ik in Arnhem ben opgevoed en daar waren heel veel drugsproblemen. Dat, dus het was ook een hele angstige buurt. Mm -hmm. Dus ik had echt een Je, was, je woonde ook echt in een buurt waar heel veel drugs had ja, gebruikt. Ja. Dus op zich uh, was ik wel bekend met de ellende ervan. Alleen uh, ja, als je zelf in de puberteit komt, dan uh, denk je niet meer zo na. Nee, het gaat toch trekken. Ja, het gaat, absoluut. Ja. Ik, maar wat uh, was dan puur? Want je zegt net al zo van, uh, van nee, je, weet, je dacht dat je er wel blij van zou worden. Was het ook nieuwsgierigheid? Ja, absoluut. Okay. Ja. En werd je er blij van? Ja, de, de, de eerste paar jaren uh, had het gewoon inderdaad het pubergehalte. De, iedereen die wel eens wat uitprobeert. Dus toen was het nog leuk. Hm. Uh, maar wat voor effect had het dan op je? Ja, enorm lachen, ontzettend creatief worden. Uh, ja, gewoon luchtigheid. Mm -hmm. Net en dat je lucht... kende je niet. Nee, nee. Echt uh, alsof je lucht kreeg. Gewoon letterlijk ademhalen. En niet zo serieus altijd. Nee. Niet zo het deprimerende. Ja. Ja, het maakt je blij. Ja. En je zegt van in het begin was het leuk. En dat veranderde het dus op een gegeven moment? Maar ja, op een gegeven moment. Als je het op een gegeven moment dagelijks gaat doen. Ik rook de check en uh, ik ben ook later pas begonnen met roken. En, maar ik rookte check en daar deed ik gewoon een beetje zwiet doorheen. Ja, en op een gegeven moment uh, doe je dat niet alleen s'avonds, maar dan, op een gegeven moment begon ik er s ochtends mee. Ja, dat is gewoon, echt de hele dag uh, door. Uh... Ja, en dan begin je met kleine beetjes, zodat je niet helemaal stoned wordt of zo. Maar uh, je bouwt het heel langzaam op, je hebt gewoon steeds meer nodig. Ja. En voor je het weet, dan uh, ja, bloo je toch behoorlijk uh, wat weg op een dag. ja. ja. En wanneer escaleerde het dan? Dat jij jezelf ook wel door had van het is te veel. Blowen. Ja. Mm, wanneer het escaleerde was op, dat ik op een gegeven moment door de regen liep. Om, ik zat thuis en het regende ontzettend hard en onweer. En toen was mijn wiet op. En toen moest ik toch te voet naar de koffieshop. En toen, uh, toen ik op straat liep, toen dacht ik van nee, dit is echt niet... Uh... Want je realiseerde van, je kan er niet zonder. Ja, nog geen hond wil door dit weer heen. En ik moet, want ik heb geen wiet. Ja. En hoe oud was je toen, denk je? Ik denk twintig. Twintig. Ja, en hoe ging, nou, het, hoe ging het verder met jouw leven toen? Ja, ik had vrij vroeg op een gegeven moment door dat er iets niet klopte. En... Uh, ik heb het zelfs opgevangen op de MAVO, van, nou ja, als mensen aan je vragen, mensen proeven dat er wat aan de hand is. Mm -hmm. En ze vragen, wat is er toch met je? Ja, op een gegeven moment ga je zelfs dingen verzinnen om maar ergens over te kunnen praten. Want, ja, ik voel me rot, dat is, ja, en je kan niks aangeven. Dat is, uh, ja, het is prettig om te communiceren over dat je je rot voelt. Maar ja. Ja, um, en op een gegeven moment ben ik in Almelo gaan studeren. En, uh, dus was ik veel van huis. Mm -hmm. Al vrij vroeg, dus toen ik 16 was. En later ben ik in Kampen gaan wonen op mijn 18e. En daar ben ik uh, de kunstacademie gaan doen. En eigenlijk toen zat het al uh, niet goed. Nee. Toen, uh, ja, veel blauwe drinken. Toen kwam ik, kreeg ik ook voor de eerste keer antidepressiva en uh, uitzoeken met medicatie. Van hoe gaan we dit uh, oplossen? Ja. Ja. Maar dat werkt allemaal niet? Ja, sowieso met medicatie uitproberen... daar ben je al goed misselijk van. Mm -hmm. en de eerste paar jaar had ik een medicijn... waar ik wel stabiel van werd... en niet rot voelde, maar wel zombie. Dat ik gewoon eigenlijk niks voelde. En toen was blowen ook gewoon fijn... want dan kon ik weer dan even lachen. Ja. Ja. En uh, dat heb ik op een gegeven moment aangegeven... van dit is echt niet oké. Okay. En Nu heb ik dan medicatie wat wel... Goed helpt, maar ja, dat blowen dat bleef. Dat, uh... En toen gaf op een gegeven moment een arts aan van ja. Uh... Ik had ook door depressiviteit en blowen dat is gewoon geen combinatie. Die moet je niet lang volhouden, want dat, uh... dat gaat heel hard achteruit. Ja. Dus je ging je zelf heel erg hard op achteruit. Ja, ik, op een gegeven moment kom je tot niets meer, wil je alleen nog maar thuis zitten en niks doen en blowen. En ik weet wel mensen om me heen die dat deden en die zeiden: van ja, wat is er mis mee? Maar ik dacht ook van ja, ik, ik heb een gezond verstand. Ik, uh, heb best wel, ik ben best wel Pinter. Ik wil gewoon wat met, me, wat met mijn leven doen. Ik ja. wil niet. Uh, ja, dus ik, ja. Maar ja, er moest wel uh, wat voor gebeuren. Ja. Ik zag mezelf wel neerwaarts gaan, ja, naar beneden. Van uh, helemaal tot niets meer komen. Want je, je kon echt ook steeds minder doen? Van... Ja, ik werd er ontzettend chaotisch van. Dus als er dingen geregeld moesten worden, of op school, opdrachten, ja, dat, dat kon ik uh, net bijbenen. Um, ja, echt concentratie heb je niet, nee. Oké, dan gaan zo horen hoe het verder gaan, uh, hoe het verder met jou ging. We gaan eerst even naar de muziek. Solideo ook, Gloria. Nee, nee, Jij zei net dat het steeds slechter met je ging. Nou, je zat intussen op de Kunstacademie. Heb je die wel afgemaakt? Ja, goddank, ja. ja en hoe, hoe ging het daarna met je? Um, nou ja, mijn hele doel was weg. Ik heb, al, ik heb altijd goed kunnen tekenen en wou altijd de Kunstacademie mm -hmm. doen. En plop, die uh, had ik gedaan met veel pijn en moeite. En toen kreeg ik werk in Amsterdam, uh, freelance uh, tekenfilms inkleuren, mm -hmm. animaties. Maar ja, dat werk kan je thuis doen. Dat, kan je, dat, dat kon ik gewoon in mijn vrije tijd doen. Dus ik kon net zo goed s'nachts leven. Ik had echt geen enkel ritme. En een paar keer anti-kraak gewoond. Maar ja, uh, verhuizen, dat uh, had ik binnenkamp al genoeg gedaan. En dan ook nog na je studie. Op een uh -huh. gegeven moment ben je zo vaak verhuisd. Je leeft bijna dozen. Ja, je weet gewoon niet waar je, waar je heen wil. Arnhem, daar had ik niks mee. Uh, kampen, dus, daar wou ik niet blijven. Ja. Ik had geen... Uh, ik wist niet waar ik heen moest met mezelf. Nee, ik en ik zat niet gebonden aan een baan. En niet aan een relatie. Dus dat... Uh, ja, van hop naar her. En op... Ja. En, en je leefde dus vooral s'nachts, zei je. En dat lijkt me ook niet echt uh, gezond. Van, ging het dan steeds verder naar beneden? Of had je... Op... Ja, op een gegeven moment kan je gewoon niet meer kiezen wat je wil. En uh, ik, ging, ik moest mijn huis uit. Uh, wederom. En toen heb ik mijn spullen bij mijn ouders opgeslagen. Maar ja, om na tien jaar bij je ouders weer te wonen, dat gaat echt niet. Nee. Dus dan sliep ik uh, vaak bij vrienden. of Ik zocht werk in Arnhem. Maar ik had toch de keuze gemaakt, ik wil daarheen. Want ja, je moet toch ergens heen. Maar ik kon ge en geen werk vinden, en geen woning vinden. En uh, ja, op een gegeven moment voelde ik me meer op mijn gemak in de trein. Of in een treinstation met een Irish koffie en een sigaretje... dan dat ik me ook maar ergens thuis voelde. voelde. Dus uh, ja, ik leurde echt uh, van de ene plek naar de andere plek met mezelf. En, maar, ik wou wel stoppen met blouwen, maar dat lukte me echt niet. Daar weet nee. ik helemaal. Uh, maar zocht je wel hulp? Um, ik ging sinds een jaar naar een kerk. Um, en daar raadde iemand me aan, ook aan de hand van het blouwen. Uh, van zoekhulp bij uh, stichting De Brug in Katwijk. Mm -hmm. Daar ben ik ambulante gaan, uh, gesprekken gaan ja. krijgen. En dat heb ik een jaar gehad voordat ik naar De Hoop ging. Dus eigenlijk het jaar dat ik nergens woonde. Of bij mijn ouders dan. Maar, Officieel en, bij je ouders, maar eigenlijk overal ja, nergens. De wekelijkse structuur was op uh, maandagavond al naar Lisse gaan. Waar, en van daaruit naar Katwijk. Ja. Oké. Okay. Je ging de avond ervoor naar Liss en dan daarna. Ja, dan bleef naar ik slapen bij iemand. En dan uh, ging ik naar Katwijk. Mm -hmm. En ze hebben je, in Katwijk hebben ze je uiteindelijk aangeraden om naar de hoop ja, te gaan. Zij zag dat het uh, eigenlijk, of degene die me begeleidde daarvan ja, dit schiet echt voor geen meter op, al een jaar lang niet. Mm -hmm. En uh, je hebt gewoon een, een vaste plek nodig waar je kan blijven. En uh, stabiliteit, structuur. Ja. En uh, dat, dat kreeg ik binnen de hoop. Okay. Ik uh, er kwam ineens een plek vrij. En uh, nou, Joepia, daar komt je terecht. Ja, dus jij ging. Nou, hoe het dan bij de hoop uiteindelijk met je gegaan is, dat uh, gaan we naar de muziek, naar de muziek luisteren. Uh, we gaan eerst uh, luisteren naar Grande de RS. razón de lo que soy en el paisaje más hermoso We zeiden net dat je uiteindelijk bij de hoop terechtkwam. Je, je werd opgenomen hier. Hoe was het om bij de hoop te zijn? Nou, het, het, het sowieso de keuze maken om je te laten opnemen is echt afschuwelijk. Mm -hmm. Maar het voelde alsof ik de marathon had gelopen en over de streep heen viel. Eigenlijk uh, klaar. Ja, een plek waar ik kan blijven. Of mm -hmm. een plek, uh, ik zou in eerste instantie voor drie maanden komen... Maar ja, goed, ik had even mijn eigen huis en mijn eigen plek. En, uh, dat was voor jou al heel wat na al het verhuizen. Ja, en ook uh, werk. Waar, ergens waar ik werkervaring kon opdoen. Dus mm -hmm. een structuur. Dat was alles soort, wat je nodig had. Ja. En hoe ging het hiervan om echt af te kikken van het blouwen? Heeft het je moeite gekost? Nee, roken wel. Daar kwamen echt uh, de meest rare... Blouwen, daar deed ik al hard mijn best voor om te mm -hmm. stoppen. En uh, dat ging uh, niet al te best, maar beter. En hier moest ik ook stoppen met roken. En dat was echt... Uh, ja, dat, dat uh, had echt lichamelijke dingen ook. Um, mensen zeggen als je stopt met roken, krijg je meer lucht. Nou, ik kreeg juist minder lucht. Okay. Omdat ik kreeg gewoon hyperventilatie kregen, want me, het middel om te ontspannen had ik niet meer. Ja, dus dat alle was, spanningen uh, die oh, bouwden op. Ja, ja, dat was echt heel uh, naar. Nou had je natuurlijk ook al van jongs af aan last van depressiviteit. Uh, kon je daar... Konden ze daar hier ook wat mee doen? Ja, dat kwam er echt voor geen meter uit. Want ik, ik heb ook me ook altijd wel heel goed voor weten te doen. Mm -hmm. En uh, ik weet nog, de eerste paar weken dat ik hier was... werd me een paar keer gevraagd of ik een nieuwe medewerker was. Of een nieuwe begeleider. En, ja, ja. Uh, dus mensen dachten van, uh, jij ja, bent hier niet in behandeling. Nee, ja, jij komt zo goed over en alsof je het allemaal wel weet. En, mm -hmm. uh, ja, dat, ja. en hoe ging het intussen in werkelijkheid met je? Ja, niet uh, goed. Ik voelde me echt heel uh, afschuwelijk. Ik, ook als ik 's ochtends wakker werd, dan had ik het gevoel alsof ik in mijn maag alsof ik in een achtbaan had gezeten. Van oh leven, dat. Uh, ja, ik dacht ook hier moet ik ook weer weg. Waar moet ik dan heen? Ik had echt geen doel. Uh, je ging al naar in de toekomst zitten kijken. Van ja, wat moet ik dan weer? Zo'n uh, angst, ja. Echt uh, hartkloppingen, duizen. Gewoon. Maar ja, ik heb ook nooit ik heb dat nooit benoemd. Dus ik gaf dat ook niet aan dat ik dat had. Nee. En als ik op mijn werk merkte van, oh, nou ga ik uit mijn dak of nou word ik woedend of boos, dan liep ik snel naar mijn woning en dan ging ik daar helemaal uit mijn plaats. Maar als jij opeens wegloopt, bedoel, neem aan dat je daar wel commentaar op kreeg. Ja, nou ja, als, als eenmaal alle woede er weer uit is, dan uh, kan je het wegpraten van, nou, pas even je, over de gooien. Maar je, vertel, jij, je vertelde dan wel dat je boos was? Ja, maar dat vertelde ik dan op zo'n luchtige, normale manier. van. Nou ja, ik was even boos of ik poeierde het zelf al weg eigenlijk. Ja, ja, ja, dus je ging niet in op waarom je dan zo boos was? Ja, dat, dat man als er al een potlood viel, dan kon ik al van uh, over de rooie raken. Gewoon zo gefrustreerd en boos. Ja. En hoe is dat dan uiteindelijk veranderd? Mm, op ten duur... Ik heb zo goed en kwaad mogelijk proberen te communiceren wat er in me omging. Mm -hmm. en, uh, maar omdat dat niet strookte met me... Hoe ja, je ik, overkwam. Ja, hoe ik overkwam, had, had men al snel zoiets van... Nou, het gaat goed met jou. Uh, ja, je hebt het moeilijk, dat geef je aan. Maar je functioneert prima. Je gaat naar je werk en je gaat naar de kerk. Ik deed alles goed. En ondertussen voelde ik me zo afschuwelijk. Mm. En ik, ja, ik wist niet hoe ik dat moest communiceren. En hoe is dat dan nou uiteindelijk veranderd? Um, ik was uitstromend officieel. Dus je zou alweer weggaan? Ik, ja, na drie jaar. Ik had drie jaar behandeling erop zitten. Oké. Okay, je kwam voor drie maanden, je bleef ja, drie jaar. Ja, en um, toen na die drie maanden... Het lijkt wel of ik in die drie jaar mezelf nog beter had leren recht Ja, Het is wel goed, ik had structuur en alles. En werk, en veel werkervaring. Um, alleen in mijn emotie was het nog steeds... Uh, achter de feiten aanlopen. Mm -hmm. En toen kwam er toevallig iemand die daar ook gewoon doorheen prikte. Ik had zelf zoiets van, ik ben uitstromend. Nou ja, ik heb alles geprobeerd wat er in mijn macht lag. Mm -hmm. Ik heb zoveel behandeling gehad en je laten opnemen... nou ja, dat is wel het beste wat je kan doen. En toen ik het resultaat zag na drie jaar, toen dacht ik... ja, dit wordt hem gewoon niet voor mij. Als dit het leven is, nou ja, dan... Uh, zak ik maar weer heel langzaam terug. Ja. Ik... Maar je zei dus dat iemand het doorheen prikte. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat er toen gebeurde. Maar we gaan eerst weer naar de muziek. Remco Hakkert. Ja. When every dream All your plans have failed You're tired of what the world has got to give And what you used to understand And what you used to know Has all become a question once again Searching for an answer Everywhere you can, you've learned to put your trust in what you see. But when you open up your heart and leave it all to Him, you'll find a rest you've never felt before. He loves you. He He loves you. His hand will guide and lead you through the storm. He loves you. He loves you. When you put aside the things you're at as figured out alone, you realize. He loves you You're smiling and complaining The words are easy said But then again There is no other joy. facing life the way it is. The doubts will still be there. So don't let foolish pride stand in your way. He loves you. He loves you. His hand will guide you. When you put aside the things your head has figured out alone. Then you realize he loves you. It's all because of love he is reaching out. It's up to you to take a stand. Linda, je vertelde voor de muziek dat je je eigenlijk beter voordeed dan, je, ja, dan dat je was. Dat het je eigenlijk niet lukte om te vertellen hoe slecht het eigenlijk met je ging. En op een gegeven moment prikte iemand daar doorheen. En wat gebeurde er toen? Ja, toen uh, was ik wel even eerlijk met hoe ik in het leven stond. Mm -hmm. ik, uh, ze daagden me uit om uh, een top 20 te maken van alle dingen die me storen. En toen kwam ik met een hele lange lijst. En waaronder ook... Uh, ik had gewoon standaard altijd last van mijn rug. Mm -hmm. uh, en, benauwd en gewoon ook veel psychosociale klachten. Maar ik vond alles gezeur. En dus weeg je er maar over. Gewoon. Ja, ik dacht van ja, hallo. Uh, ik, ja, ik vond alles stom ja. eigenlijk van mezelf. En um, ik, ik kwam er open mee dat ik, uh, uh, hoe ik erover dacht van nou, dit wordt hem niet voor mij. Ik had al een paar keer gedronken en... Ik dacht echt van, ik ga uitstromen en het gaat gewoon over de jaren langzaam weer mis. Nou ja. En dat idee heb ik toen, daar ben ik open mee gekomen. En dat was echt zo van, oké, okay, ik geef het nog een kans. Want uh, ja, die drie jaar in de prullenbak, dat is zonde. Ja, en hoe is het dan verder met je gegaan? Um, ik moest toen een week terug naar een groep. En daar, oh, dat was een verademing, want uh, het was even... Ik hoefde niks meer, alleen maar, alleen maar te werken. En het, ja, het was gewoon even... Even rustig aan. Even rustig aan. En uh, toen heb ik ook verwoord van hoe gruwelijk leven voor mij aanvoelde. En uh, ja, nooit ergens zin in hebben. Altijd moe zijn. En, mm. en ja, daar op een gegeven moment leer je er wel overheen lachen en geiten. En uh, ja, en daar trapt iedereen in. Ja. En op het mooie is, uh, ik was met haar hierover in gesprek. En nog een paar dingen die me... Naar aanleiding van die top 20 van de <laughs> dingen. Dingen die je stoorde. Ja, ja uh, kwamen we in gesprek. En toen toevallig kreeg zij een artikel. van iemand anders. Uh, met een gefingeerde naam, zo heet dat, uh -huh. geloof ik. Gefingeerde naam. Ja. Gefingeerde naam, Linda. En dat okay. artikel ging. Dat was pas, heel toevallig. Dat was echt toevallig, want ook de klachten van die persoon in het artikel. Gingen precies, waren precies de mijne. En uh, die vrouw had ook alles geprobeerd. en uh, bleef maar vastlopen. Hmm. En toen. Kwam het dus, uh, bleek om hechtingsproblemen te gaan. En wat zijn hechtingsproblemen precies? Ja, je leert als, als baby of als kind. Uh, leer je je hechten aan je moeder of mm -hmm. leer je liefde ontvangen. Als je dat als baby niet ervaart, dan. Uh, je hebt veilig, ieder mens heeft veiligheid en geborgenheid nodig. En uh, als er in de hechting dingen verkeerd gaan, ja, dan, dan ervaar je geen veiligheid. of... Uh, ja, ik ben geen uh, psycholoog, dus nee, ik kan nee. het niet helemaal technisch uitleggen. Maar dat tot, hoeft ook uh, niet. <laughs> ja. In mijn geval heeft, heeft het geresulteerd in dat ik me nooit veilig voelde mm -hmm. of geborgen, ook bij mijn moeder niet. Mm -hmm. En uh, eigenlijk, ja, dat is wel de basis in je leven. Ja. Ja, dus je, om, je voelde je altijd angstig, omdat je ja, gewoon geen gevoel ja, van ja, veiligheid had? Ik dacht ook nooit: van, oh, ik krijg later een vriendje en dan ga ik trouwen en ik krijg. Sowieso uh, het samen zijn met mensen, dan kon ik me. Ja, Mensen konden me niet raken ook. Nee. Dat, uh, maar ja, dat moet je leren. Ja, of, uh, en dat had je dus niet geleerd? Ja, daar komt het een beetje... Er is ja. daar wel wat misgegaan, ja. ja. En nu? Uiteindelijk uh, aan de hand van dit verhaal ben ik het deeltijd gaan doen. Waardoor uh -huh. ik je... Dan zit je in een groep en dan zit je de hele dag met elkaar in gesprek. Uh -huh. En dan kan je je niet verstoppen. Ze dus moesten wel? Ja, en dat was echt uh, afschuwelijk. Om, uh, ja, nou ja, dat, dat ging alles tegen mijn haren in. Uh, maar ja, dat heeft. Ja, je moet opnieuw met mensen leren omgaan en leren praten. Ook dat. Want ja. uh, ik voel me rot, ja, dat is geen omschrijving. Je kan zeggen ik ben angstig, of ik schaam me, of ik, ik voel me bitter. Ze dus moest je gevoelens leren te benoemen. Ja. ja, want anders kom je ook niet in contact met mensen. Mm. Oké, okay. nou, ik uh, wil straks nog graag even van je horen van hoe het dan nu met je gaat, wat dat allemaal met je gedaan heeft. Ja. En we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Arms of Love. Of love, I sing, giving glory to my king. I have come to seek your face in this secret, secret place. In your arms of love, I sing, giving glory to my king. I have come to seek your face. In this secret secret place and I will bow before your throne for my life is not my own Je vertelde net dat, dat, dat jullie er op een gegeven moment achterkwamen dat je hechtingsproblemen had. En daar ben je toen ook echt wat aan gaan doen. Je bent deeltijd gaan doen, ook bij de hoop. Hoe is het nu met je? Um, nou, ja, vergeleken bij het was erg goed. Ja, absoluut. Hoe, kun je daar um, iets over vertellen, over hoe je je nu voelt? Um, nou, hoe ik me voel... Het, angst is een zwakke plek van me, dat weet ik wel. Mm -hmm. En het... Uh, wat me altijd geholpen heeft. Op, ik heb als kind altijd in God. Ge, ja, ga ik nou even over God praten. Alsof dat zo hoort. Maar dat is wel echt belangrijk voor mij. Ik geloofde als kind al wel van. Nou, er moet echt meer zijn in deze wereld. Of, ik zocht echt een reden om te leven. Ja. En toen ik, geloof ik, 16 was. Eigenlijk op het moment dat alles fout ging. Toen heb ik me ook bekeerd tot God. Ik had echt zoiets van. Nou, als u bestaat. dan. Uh, oh, eindelijk is er iemand die uh, wel waarde aan leven hecht. Want uh, van mij hoeft het niet. Ja, het is een beetje. Nou ja, zo, zo naar was het ook. En um, nu... Um, als ik nu al door de jaren heen zie hoe het altijd gelopen is... het is altijd allemaal goed gekomen. Maar ben, ben je in al die tijd van dat je dan zo somber was... en dat, dat je het leven eigenlijk niet zag zitten... ben je altijd en dat je heel erg veel aan het was... ben je altijd in God blijven geloven? Ja, zeker. Dat was echt het... Ik bedoel, ik was zo labiel als wat... maar God was het enige stabiele. Dat, ik, ik was ook niet opgevoed met een kerk of... of er was geen christen om me heen die zei van... ja, het blow is zondig en slecht. Dus hm. ik, ik, had, ik ging gewoon heel naïef uh, de Bijbel lezen met een jointje. En ik, ik, ja, ik wist dat God blij met me was. En uh, ik heb me altijd echt vastgeklampt aan, aan hem. Van, als ik zo'n angst voelde van... Oh, nou ja, oké, okay, ik, uh, ik kan er niks mee, maar hij kan er wel wat mee. En uh, daar blijf ik op hopen. Hopen is ook... Een keus ja. soms die je moet maken. Ja. En je zei zo van angst is nog steeds een zwakke plek? Ja, ja. ik, uh, ik heb nu wel handvaten van... oh als Ik, ik weet dat ik heel heftig reageer op, uh, ik bedoel, op feestdagen. Als ik, als ik aan mijn structuur ga peuteren van werken en weekenden tussen. Mm -hmm. daar, daar ga ik echt van schommelen. Dat geeft angst. Ik heb echt uh, structuur en stabiliteit nodig. Mm -hmm. En uh, waar iemand zegt, een leuke week vrij... dat is voor mij een hele, toch wel een hele onderneming. Ja. En, um, uh, het grappige is dat ik de laatste tijd merk... Dat, dat ik op een gegeven moment ook woedend op die angst word. Van, nou, ik, volgend jaar loopt mijn contract af. En uh, normaal zou het me dat echt zo'n paniek geven. Van hoe, ja, van, hoe moet het nu verder? net wat je Ja, al, wat echt je drama, had. drama gewoon ja. en angst. En nou denk ik van ja, zo ga weg joh. Ik, uh, het is altijd goed gekomen en God weet, die is op de hoogte van mijn angst. Die gaat mij echt niet uitlopen proberen. Van nou oh, even kijken hoe, of Linda het al om de knie heeft of zo. Nee. Ik, uh, je vertrouwt de Heer in ook op Hem, van dat Hij antwoorden ja. gaat, uh, gaat geven. En het is ook focus in je denken. Dat uh, als ik op een zondagavond een beetje paniek in mijn lichaam ik, ik heb, dan hartknoppingen en gewoon wil het leven niet mm -hmm. zien zitten. Dan denk ik ook van ja, hey, het is goed, maandag ga je naar je werk, zie je mensen. Ik, ik trek me op aan mijn structuur. Ja. Maar goed, je zegt van je contract gaat op een gegeven moment aflopen. Uh, van, heb je dan ook al een idee van hoe je daarna verder wil? Uh, ik ben eindelijk een beetje aan het leren fantaseren erover. Want mm -hmm. als mensen vroeger aan mij vroegen van een paar jaar geleden van oh, wat zou je in de toekomst willen. Nou, dat was één grote angstvlek. En nu begin ik te, te bedenken van ja, wat vind ik eigenlijk leuk? Ja. Normaal, uh, ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ik hou van, van een warm land. Mm -hmm. uh, ik, ja, hoe zie ik het over een jaar? Sowieso kijk ik het, uh, dwing ik mezelf om er met rust naar te, naar naar kijken. te kijken. Eén stap tegelijk. Nou ja. En je hebt dat een paar keer gezegd waardoor het programma heen zo van uh, eigenlijk vond ik het leven niet leuk. Vind je tegenwoordig het leven leuk? Nou, het is moeilijk. Het, uh, maar um, het leven... Uh, even denken hoor. Je. Um, er zijn heel veel mensen die het zo moeilijk hebben. En uh, het, uh, daar heb ik zo mee te doen. En ik ben blij dat ik eindelijk mezelf een beetje kan hanteren... in de hoop dat ik een ander ook kan helpen. Mm -hmm. Het klinkt heel christelijk, maar... Uh, ik dit, daar word je wel gelukkig van. Als je wat voor anderen kan betekenen. Ja. En, uh, en da dat zou voor jou ook echt toegevoegde waarde ja. hebben in je leven, zeg maar. En, en sowieso, God is echt de, het doel van mijn leven. Hij, heeft, hij zegt dat hij een plan met mijn leven heeft. Uh -huh. Nou, ik uh, jaag echt na uh, ja. wat dat plan is. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Tot die tijd moet ik gewoon één dag tegelijk nemen ja. en doen wat... Uh, ja. Wat mijn hand vindt. Ja. En, uh, het komt okay. wel goed. Je werkt nu nog binnen de hoop. Dat, dat gaat dus stoppen. Um, en je zei, je zei eerder al in het programma. Van, van, nou, je stond op het punt om buiten de hoop uh, te gaan wonen. Dat je, dat, dat je echt dacht. van Ik zak langzaam weer af. Als je nu naar buiten gaat. Dan denk je van dat je het wel gaat redden. Ja zeker wel. Ja, ik woon nu ook buiten de hoop. Mm -hmm. En uh, in het blok waar ik woon. Daar wordt toch ook af en toe wel een jointje gerookt. En ik voel zo'n angst voor wiet. Echt zo van, nee, dat wil ik echt nooit meer. Nooit meer. Nee, En nee, echt niet. Het is echt een gepasseerd station bij jou. Zeker, ja. Als ik ooit een joint opsteek... dan, dan ben ik ook weer verkocht waarschijnlijk. Mm -hmm. dus dat, uh... En als er nu een tiener luistert... die ook het uh, blowen wel heel erg interessant vindt... wat zou dan je tip zijn? Ja. Oh, Maak er geen structuur van. Geen dagelijkse structuur. Dat je, je denkt van... Uh, op het moment dat je denkt van, ah ja, ik uh, kan er wel eentje nemen, stiekem overdag, of, ja, dan weet je dat je fout zit. Okay. Dan, uh... Helder. Goed, nou hartstikke bedankt dat je je verhalen hebt uh, willen doen. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Voor meer informatie over De Hoop en de verschillende behandelmogelijkheden verwijs ik u naar de website van De Hoop, www.dehoop.org. U kunt ook bellen met De Hoop, dat is 078 1 Ik herhaal 078-661. Mailen kan natuurlijk ook info.dehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. We're